Zware windstoten hebben vanmiddag op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Aan de Haagse kust werd een strandpaviljoen volledig verwoest. Er is niemand gewond geraakt. In de havens van Rotterdam raakten twee containerschepen los van de kade. De schepen zijn weer vastgemaakt en voor zover bekend is er geen schade. En vanwege de wind is de Marker Waarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen... vannacht afgesloten voor vrachtverkeer. En bij Delfzijl sluit het waterschap zometeen de doorgangen in de dijk omdat er hoog water op zee verwacht wordt. De president van Tunesië wil de toezichthouder op de rechtspraak afschaffen. De raad moet de onafhankelijkheid van de rechtspraak controleren, maar volgens president Said maken leden zich schuldig aan corruptie en vriendjespolitiek. Het besluit om de Raad op te heffen is volgens critici... een zoveelste poging van de president om meer macht naar zich toe te trekken. Eerder ontsloeg hij de minister-president en schorste hij het parlement. De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis... heeft opnieuw gewaarschuwd voor een Russische invasie in Oekraïne. Volgens veiligheidsadviseur Sullivan heeft Poetin zoveel manschappen aan de grens verzameld... dat het elk moment Oekraïne binnen zou kunnen vallen... Wel houdt de VS de deur open voor een diplomatieke oplossing. Uit Oekraïne klinken juist relativerende geluiden. Het risico op een oorlog zou betrekkelijk klein zijn. Maar de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het land op alles is voorbereid. Het weer nog. Vanavond trekken er nog enkele winterse buien over het land. Het koelt af naar een graad of 4 vannacht. Morgen overdag is het vaker droog, is er meer zon en wordt het maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1476 uit mijn hoofd. Ja, 1476. Ja, ik ga met uh, misschien wel gemengde gevoelens uh, dit programma beginnen. En dat komt omdat... Uh, ik natuurlijk een, uh, geschokt was door uh, het overlijden van Gert van Kuik. Ik, had, uh, ik heb hem ontmoet, natuurlijk bij dit radiostationnetje. En, uh, nou, we werkten veel samen. Ik moest echt uh, teruggaan op internet. 1998 denk ik, dat 99. Toen hij uh, het programma Goedemorgen te voorbereiden en mij nog wel eens op vrijdagavond zowat, ja ik weet het nog goed dan was hij onmogelijk behoorlijk in de stress en dan moesten voor zaterdag nog wat onderwerpen worden gevonden. In die tijd uh, kreeg hij ook kennis met Yvonne van Genep waar hij in uh, oktober, waar hij in 2000 mee trouwde en uh, getrouwd door Hans Hogendorm. Uh, ja een hele fijne man uh, leuk samengewerkt, dynamisch, zeer zeker. En uh, nou ja, dat hij mogen rusten in vrede. En, ja, ik ben altijd nog een beetje ontroerd door. We gaan uh, beginnen natuurlijk met uh, muziek, New Age muziek. Om het allemaal maar eens even rustig te beginnen met City of Dawn, Anousis. Om al wat vreemde termen deze uitzending. En dat geldt ook eigenlijk voor het uh, tweede nieuwe werk. De artiest noemt zich QMM. Space Odyssey, noemen we het. Maar we gaan ook een beetje in tempo omhoog met James Asher. Die komt verschillende keren langs. En dit album Worlds Within the Wheel. Dat is een, een heel dynamisch album. En, en zo heb ik eigenlijk uh, James ook uh, heel goed leren kennen. Eens even kijken wat krijgen we nog meer. Um, de nieuwe muziek stroomt dus weer binnen. Komend uh, volgende uur ook weer nieuwe werkjes. En volgende week ook weer, dus dat gaat lekker. Um, James Escher verder met Dance of the Light. En we sluiten dit eerste uur af heel rustig met Aolia met Dolphin Serenade. En ik wil nog wel even noemen de Songs for the Inner Love van Deva Premal en Martin. Dat zijn twee grote kanjers in de Nieuw Aids muziekwereld. En we hebben toch wereldwijd een enorme schare van fans. Dus dat is heel erg leuk en gezellig. Goed, veel luisterplezier bij Peaceful Radio 1476.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 It's got a private fear Reach out and take somebody's hand